Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Ik begin met de klimaattop die vandaag begint. Regeringsleiders van over de hele wereld komen samen in Sharm el Sheikh in Egypte, vertelt mijn collega Judith van der Hulsbeek. Dit jaar gaat het heel veel over geld, dus wie betaalt de gevolgen van de klimaatcrisis? Daar gaat het uh, dit jaar heel veel over en hoe helpen we de landen die eigenlijk zelf niet verantwoordelijk zijn voor die klimaatverandering, uh, maar wel de meeste gevolgen daarvan hebben premier Rutte komt morgen naar Egypte. De top duurt bijna twee weken tot en met 18 november. Een grote reddingsactie in een grot in Zuid-Frankrijk. Daar is na dik 24 uur een Belg bevrijd. De man die onderzoek doet in grotten raakte na een val van drie meter gewond... en brak onder meer zijn arm. Brandweermensen hielden hem warm met een tent en kleding. De Belg is overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt. Hoe het nu met hem gaat, weten we niet. Lekker nieuws voor de Britten. Want zij hebben volgend jaar een extra vrije dag vanwege de kroon... Van koning Charles. De landelijke feestdag is op 8 mei, dat is twee dagen na de kroning. Volgens premier Richie Sonac is die gebeurtenis een uniek moment voor het land. Sinds de dood van Queen Elizabeth is Charles al wel officieel koning, maar hij wordt dus acht maanden later pas getroon, gekroond. En het was gisteren even wennen voor FC Emmen. Voor het eerst in bijna drie maanden wist de ploeg weer eens te winnen in de eredivisie. Tegen Fortuna Sittard werd het 0-1. Trainer Dick Luquien was na afloop vooral opgelucht. He, he. Ja, precies de goede woorden. He, he. En in die eindfase zit het dan ook eindelijk een keer mee. Want is kreeg natuurlijk niet de miste kans. Maar daarvoor hadden we genoeg gedaan om uiteindelijk verlient die wedstrijd te winnen. Dus uh, inderdaad hè? Emmen stijgt door de overwinning naar plek 16. Het weer lekker binnen weer. Het is grijs. het regent en het waait redelijk hard. Ook de temperatuur is niet echt lekker. Het wordt maximaal 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A9 is in beide richtingen weer vrij bij Amstelveen, bij de Schipholbrug...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 Gaat luisteren naar Teddy Wilson op piano, Milt Hinton op bas, Spex Powell op drums en het nummer heet Basin Street Blues. Thank you. En dan Basin Street Blues.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 You something, maybe I'll just fall in love that could solve it all. Philosophers say that that's enough, there's surely more.